Love to see you looking swell, baby, diamond bracelets, wool doesn't sell, baby, Till that lucky day you know darn well, baby, I can't give you anything but love. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Spanje gaat om de financiën op orde te brengen... nog harder bezuinigen dan was gepland. De socialistische regering van premier Zapatero... gaat de uitgaven volgend jaar met 7,9 terugdringen... De uitkeringen worden bevroren en de hogere inkomens gaan meer belasting betalen. Het Spaanse parlement zal de begrotingsplannen waarschijnlijk goedkeuren. Zapatero heeft een akkoord gesloten met de Baskische nationalisten. Ze steunen de begroting in ruil voor extra bevoegdheden voor de Basken op handelsgebied. De politie onderzoekt de fonds van een foetus woensdag in de Uitenwaarde bij het Gelderse Randwijk. Een wandelaar vond daar een vuilniszak waarin een foetus van acht maanden zat. Volgens de politie is de baby doodgeboren of kort na de geboorte overleden. Een doodsoorzaak is niet vastgesteld. De politie gaat uit van een misdrijf. Hoe lang de zak in de uittewaarde van de Rijn heeft gelegen is niet duidelijk. Nederland telt ruim 50.000 streng orthodoxe moslims ofwel salafisten. Die groep is nu voor het eerst in kaart gebracht. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam weerleggen de gedachte dat de orthodoxe islam een politieke ideologie is die de Nederlandse democratie onderuit wil halen. Veel salafisten houden er antidemocratische opvattingen op na. Hun wereldbeeld is eenzijdig en rigide en ze keuren het gebruik van geweld vaak niet af. Maar een radicale dreiging gaat er van die groep niet of nauwelijks uit, zeggen de onderzoekers. Ook zullen ze zelf geen geweld gebruiken. Het OM betrekt topcrimineel Dino Sorel bij het zogeheten passageproces. De strafzaak over een aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Sorel wordt in verband gebracht met de moordaanslagen op de Amsterdamse drugshandelaren Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Hij werd eind augustus in Amsterdam gearresteerd vanwege een drugzaak nadat hij enkele jaren voortvluchtig was geweest. Het weer van het westen uit regen, vannacht droog, overdag wisselend bewolkt met vooral aan de kustbuien en het wordt dan een graad op 15.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 It's over, vada di, If I never had a cent, I'd be rich as Rocky Fellow. Gold dust at my feet, on the sunny side of the street. On the sunny side of the street, Lionel Hampton 1937. Ik had beter uh, het programma om 7 uur daarmee kunnen starten, want toen was de lucht nog blauw en toen was er nog niks aan de hand. En toen draaiden we September in the Rain. We hadden het achteraf gezien beter deze twee nummers kunnen wisselen. Welkom opnieuw, dames en heren, in uh, ZFM's Kunst- en Cultuurcafé, vrijdagavond live. Uitgezonden vanuit. Hotel Hoogland, onder de rook van de watertoren. De techniek in handen van Roy Haldeman. Presentatie Peter Den Boer. We zijn vandaag een uh, grote stappen aan het maken. Een wandeling aan het maken door Jazzland. En gebleken is dat je ontzettend veel zijpaden in kunt slaan. Het eerste uur hebben we besteed aan vocalisten. En de volgende, Het volgende uur gaan wij andere sprongen maken... Zojuist hoorden we um, On the Sunny Side of the Street, Lionel Hampton 1937. En dat komt van een CD die heet Pop Radio. Dat is een uh, hele, hele pakket met CD's, die allemaal opnames uh, bevatten van jazzorkesten uit uh, de jaren 30, 20, 30 en 40 van de vorige eeuw. Uh, wij moeten ons realiseren dat de, wat wij nu jazzmuziek noemen, uh, ons genre dat dat toen de popmuziek van de dag was. Er was niks anders. Klassiek had je en deze muziek waar mensen op dansten en naar luisterden... en uh, waar heel veel uh, uh, plezier mee uh, werd bewerkstelligd. Van de, uh, um, de popradio 19-30 uh, uh, um, gaan we nu naar Nederland in die tijd. En dan komen we bij de Ramblers terecht. De Remblers opgericht in 1926 als cabaretorkest voor Cabaret La Gete in Amsterdam, onder leiding van Theo Udo Masman, groeide er natuurlijk uit tot het bekendste dansorkest van Nederland. In 1933 werd het eerste concert gegeven voor de Vara en er zouden er nog 2000 volgen. De Remblers introduceerden de swing in Nederland en Jackie Bulteman was de motor achter de... Diverse succesliedjes zoals uh, Wie is Loesje, Het proces van Pietertje Swing, Meneer de Baron is in het huis, De Remblers gaan naar Artis, weet je nog wel, Dienavond in de regen, enzovoort. In 1974 zijn ze heropgericht, nog steeds onder leiding van Jack Bulteman en Marcel Tielemans, de trombonist, de Belgische trombonist die naar Nederland is geëmigreerd en als uh, langst uh, spelend lid in het orkest is gebleven. Een aantal jaren geleden op hoge leeftijd overleden. Het orkest vond een nieuw huis bij de Tros... en uh, heeft het oude repertoire opgepakt... en is gaan spelen alsof het nooit uh, opgehouden was. Oude muzikanten stonden hun plaats af aan Nieuwe... en in 1997 werd Jacques Scholz de nieuwe orkestleider. Onder zijn leiding uh, kregen de nummers steeds weer een nieuwe kans. De Ramblers staan sinds 1992 in het Guinness Book of Records... als oudste dansorkest. Ik ga nu zometeen een stukje laten horen... Uh, wat. Uh, onbetwist als zoetig overkomt, maar qua is niet anders is dan wat onze eh, vocalisten in de eerste uur hebben laten horen. Alleen is dat eh, ...anderstalig en het, dit wordt de Nederlandse zongen waardoor het ons nog zoeter bereikt. Maar het gaat natuurlijk niet om eh, het spel, het gaat om de knikkers. Het gaat niet om de knikkers, het gaat om spel, bedoel ik. En eh, dat is te horen in het nummer Cheap, Cheap, Cheap tot het succes, tot het algemene succes van de Remblers mag ik wel zeggen, heeft in niet onbelangrijke mate bijgedragen onze zanger en trombonist Marcel Tielemans. Marcel zingt nu voor u het bekende liedje... Dès le matin, j'attendais joyeux tes chante Chante sans fin, je t'écoute, ne crains rien Chip, dans mon cœur tout est léger Chip, que de rêves adorés Chip, c'est l'amour tant désiré Chip, c'est la chanson des baisers Chante, petit oiseau Dans mon cœur la joie scintille. Chante mon petit oiseau Le ciel est bleu tout sans la fête La jolie fête du printemps Joyeusement les répètent Des chansons le murmure caressant Petit oiseau, mon âme est prête. Mon cœur t'écoute simplement. Toi seul me fait tourner la tête. Car je rêve au grand bonheur qui m'attend. Hé, hey, jongens, jongens. Oh, waar komt die wind vandaan? Te dicht! Snel jongens, rap je muziek weer op. Klaar? Ga je gang maar. Oh, Hey, hey, hey, hey jongens! Jullie hebben de muziekbladen omgekeerd op je lessenaar staan. Stop, stop, stop! Jullie spelen van achteren naar voren, wat is dat nou? Nou nog eens andersom, ja? Klaar? Letter A, daar gaan we. Chante, chante, petit oiseau, Dès le matin. J'attends des joyeux détriers Chante, chante, chante sans fin Je t'écoute, ne crains rien Chip, chip, chip, chip Chip, chip, chip, chip Chip, chip, chip, chip C'est la chanson des baisers Chante, petit oiseau Dans mon cœur la joie scintille Mon petit oiseau, chip chip chip chip, chip chip chip chip, chante mon petit oiseau. We zitten nu in de aanloop naar de Big Band-muziek. Dit waren de Ramblers in het blokje Zoete Muziek. En Zoete naar Zoet. Dit, heet, dit was het nummer uh, Nacht op Hawaii. Marcel Tielemans zang. En maar om te laten horen dat de Ramblers ook stevig konden spelen. En in het uh, Big Band-genre. Alhoewel het natuurlijk geen Big Band was. Maar een. We noemen dat een small combo. Uh, gaan we nu laten horen: een uh, instrumentaal nummer You Made Me Love You. Dir geglaubt Ein Jahr Doch nach dieser langen Zeit weiß ich heute, Du bist nicht meine Seligkeit Drum werd ich nie um dich weinen Märchen aus Tausend und eine Nacht Weiter hast du nie Mirchen als taalzend en een nacht door het orkest van Erhard Bauschke van de CD. Zum 5 uur thee, dans in pavillon. Dit is het uh, geluid van een big band die in de jaren 30 uh, floreerde. Waar de mensen dan al naar uitkijken om op zondagmiddag te gaan uh, thee drinken en daar uh, opstandig te kunnen gaan dansen. Um, ...bij dit programma hoort ongetwijfeld ook dat wij iets gaan uh, vertellen... ...in, in de, geest van, uh, de, de, de geest van dit programma Kunst en Cultuur. Wat er allemaal te doen is... Um, ...vanavond uh, wordt er gezongen in het Wapen van Zandvoort... ...het grote hazesfeest, morgen... ...en nee, sorry, en vanavond ook een café kopen... ...hoe vanavond om het tof vorm te komen voor het Shanty en Zeeliederenfestival Festival... dat is zondag gaat plaatsvinden in Zandvoort. Doorheen Zandvoort uh, worden allerlei Shanty en Zeeliederen gezongen. Morgenavond treedt de Cozy Cotton Band op in de Lamstraal... met uh, als zangeres een dame uit New Orleans, Grana Louise. En er is ook een openluchtdiavoorstelling op het Kerkplein door de Babbelwagen... Morgen is ook het stads- en omroepersconcours vanaf 1 uur. We nemen dan morgenmiddag ook nog eens afscheid van onze dorpsomroeper Klaas Koper. En zondag is een café in café weliswaar in Haarlem. In Den Uiver is uh, live jazz met Simon Richter, uh, niet eerst de beste. Martin Kegel op de saxofoon, Jan Voogd op de contrabas, Joost van Schijk op de drums. Allemaal in onze regio, zeker in onze plaats. We zijn bezig met uh, de big bands. En um, tot nu toe hoorden we allemaal brave dingetjes uit de jaren 30. Nu hoorden we de big band van de BBC uh, met een uh, in een eigen tijdsjasje, uh, het nummer Big John's Special. I Can't Stop Loving You, onbetwist de sound en het orkest van Count Basie. In de jaren 60 uh, ging hij uh, ertoe over om uh, tophits van dat moment voor uh, big band om te laten zetten. Uh, I Left My Heart in San Francisco, I Can't Stop Loving You, Moon River Fly Me To The Moon, uh, Pretty Woman, solo, Oh Solo Meal. Um, eigenlijk deed hij hetzelfde wat de andere big bands uh, 20, 30, 40, 50 jaar daarvoor deden. Uh, ik heb dit laten horen om aan te geven op wat voor, uh, uh, uh, wat voor impact die nummers hadden op de, in de jazzmuziek. Uh, ze worden omgezet en gespeeld op een, uh, op een andere manier dan uh, vier in de maat, recht voor zijn raap. En uh, dan ineens is het een heel andere sound geworden. We zijn bezig met uh, de, de grote wandeling in grote stappen weliswaar door het land van de jazz en in een van de zijpaden is de Dixieland. Je houdt ervan of je gruwt ervan. Hoe het ook zij, een van de uitdragers die tot op de dag van vandaag zeer actief is, is tromanist Chris Barber, Ge beroemd geworden met zijn vertolking van Ice Cream, nog steeds heel actief met zijn orkest, altijd maar op pad, de mooiste dingen eh, laat hij horen en dat is ook een beetje een, een antwoord op de grote big bands waar 18 man in spelen. Dus die zijn moeilijk te onderhouden en moeilijk te voeden zal ik maar zeggen. Dus die Dixieland muziek die had van alle instrumenten er eentje. En uh, daar kon men makkelijker mee uit de voeten. En ze kunnen ook daarmee toch een behoorlijk brede sound maken. Chris Barber met zijn orkest nu te horen in Steve Door Stomp. Goedenavond. Door het orkest van Chris Barber. We zijn een beetje op de, op de uh, balancerend op de uh, grootte van samenstelling van orkesten. We hadden net de big bands, nu hadden we een uh, Dixieland-formatie, man of 6-7. En uh, gaan we nu naar iets moderners, Hubby Hancock, maar wel met een onsterfelijk geworden nummer inmiddels: een stevig nummer Watermelon Man. Still be mine Het Kenny Burrell trio Het zal u niet ontgaan zijn luisteraars Dat uh, we via de Vocalisten uh, nee, Dat we van de vocalisten Via de big bands weer terugkeren Naar de kleinere groepen De trio's, de duo's en de kwartetten En uh, daar gaat, Ze speelden Dezelfde stukken als we eerst hoorden Maar dan natuurlijk vanuit een andere Optiek een van de groepen die ik nu graag wil laten horen is het uh, trio You Name It. Dat is ook een trio dat uh, regelmatig hier in de krocht muzikanten begeleidt. En dit is een opname waar ze als gast Ferdinand Povel op de tenorsaxofoon hebben. Uh, dit is een uh, bezetting Johan Clement op de piano. Erik Timmermans op de bas. Hans Betz achter de drums. En zoals gezegd Ferdinand Povel tenorsaxofoon met het nummer These Foolish Things. gespeeld door Ferdinand Povel op de sax bij het trio You Name It. Het trio waarvan ik net al zei dat regelmatig in Zandvoort, in het gebouw De Krocht, prachtige jazzconcerten organiseert en de meest interessante solisten naar Zandvoort laat komen. Zeer aan te bevelen om eens op zondagmiddag daar te gaan luisteren. Sterker nog om een abonnement te nemen, want het is zeer de moeite waard. We naderen langzaam maar zeker de klok van negen uur. En dat betekent dat ons programma ten einde loopt. Het programma vrijdagavond live. Vanavond wederom live uh, Kunst en Cultuurcafé. Ge zoals uh, gebruikelijk gezeteld in Hotel Hoogland. Onder de rook van de watertoren. Morgenochtend wordt hier weer live uitgezonden. Um, We gaan... Uh, um, een volgende keer verder met een andere richting in het grote jazzland. We gaan andere paden inslaan. Ik vond het heel prettig om vanavond allerlei mooie stukjes te mogen laten horen. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. De techniek is tot het laatste moment vandaag in de handen van Roy Halderman. Uw presentator was Peter Denboer. En wij gaan eindigen met een prachtig nummer. Waar uh, heel veel orkesten op het podium bij optredens mee eindigen. Omdat het namelijk een nummer is dat eindeloos lang kan duren. Wat simpel start. Namelijk met uh, de toon C. En het heet de C-Jam Blues. wordt gespeeld door uh, Horace Parlan op de piano. Sam Jones op de bas. En Al Herwood op de drums. Van Duke Ellington, C-Jam Blues. Dank voor uw aandacht en graag tot... Een volgende keer.